Bosma heeft vanavond ook koningin Beatrix op de hoogte gebracht... van het verloop van het Kamerdebat. Hij deed dat telefonisch. In Georgië heeft de minister van Binnenlandse Zaken... zijn ontslag aangeboden vanwege een schandaal in het gevangeniswezen. Op beelden uit de gevangenissen is te zien... hoe gedetineerden worden gemarteld, vernederd en verkracht. De minister zei dat hij zich politiek en moreel verantwoordelijk voelt... voor dit soort misstanden. De beelden noemt hij gruwelijk. De Georgische president Saakashvili ontsloeg eerder al de minister van Gevangenissen. Banken moeten de klanten weer centraal stellen, vindt minister De Jager. Hij wil dat in de wet wordt opgenomen dat banken handelen in het belang van de klant als ze een advies geven. Volgens de minister hebben banken te vaak voorrang gegeven aan financieel gewin en moeten ze een algemene zorgplicht krijgen. Het pand van de Leidse studentenvereniging Minerva gaat voor twee weken dicht, heeft burgemeester Lemferink besloten. In die periode moet het bestuur van Minerva een plan opstellen om het gebouw brandveilig te maken. Aanleiding is een brand die vorige week vrijdag ontstond... toen leden van Minerva vuurwerk in het pand hadden afgestoken. Meubels en gordijnen vlogen in brand... en onder de 500 aanwezigen zou paniek zijn uitgebroken. Minerva ontkent dat er sprake was van paniek. Lenferink neemt de zaak zeer serieus, ook vanwege eerdere incidenten. Hij zegt dat de studenten vorige week volstrekt onverantwoord handelden. Dan het weer bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Ook komende dag overwegen bewolkt. En soms regen in het noorden ook weer. Het wordt 16 graden morgen. Tot zover het NOS-journaal. Dan de AWB Verkeersinformatie. Eén melding: de N7 Groningen richting Duitse grens. Die is tussen Groningen-Oosterpoort en Oeuvelgoene dicht door wegwerkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Hartelijk welkom bij het tweede uur van uh, Casaluna. In het eerste uur sprak ik met uh, Paul van Menen. Hij uh, is een nieuw Tweede Kamerlid van uh, D66, onderwijsspecialist. Uh, en uh, het was voor hem een hele bijzondere dag... En toen dacht ik, misschien hebt u, luisteraar, ook wel een hele bijzondere dag meegemaakt. Of misschien was het zelfs wel een dag waarin u ook, net als Paul van Menen, iets voor het eerst uh, deed. U kunt uh, mij bellen, 0800 1121. Twitter kan ook, hashtag Kazeluna of mailen met kazeluna.ncv.nl. Om te beginnen, heeft mij gebeld Irene Spekman. Goedenavond of goedenacht. Goedenacht. Uh, even heel kort... Uh... We hebben hier uh, cursussen. Ja. Een kennis van mij vroeg aan mij... Iedereen, ga jij naar die cursus van die Russische schrijvers? Ik had het gelezen, maar ik dacht... daar kan ik met mijn pet niet bij, dat gaat bijna, denk ik, boven mijn verstand. Laat ik het zo even zeggen. Waarom zou het? Ja, dat was mijn eerste gedachte. Maar hij kan s'avonds niet rijden. Dus dacht ik, nou, ik geef me op. En ja. ik ga erheen. Ik haalde hem thuis op. En uh, gisteravond werd Pushkin behandeld, volgens mij. Een dichter. Ja? Zeg ik dat goed? Ja, Pushkin, ja, is goed. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> en we krijgen nog Tolstoy en we krijgen nog Dostoevsky. Uh, ik heb zo ontzettend genoten. Had u wel eens iets gelezen van een van die drie schrijvers? Ja, nee, helemaal niet. Nee. Maar door radio en televisie ben ik waarschijnlijk zo bijgekomen, laat ik het zomaar zeggen... dat ik soms nog dingen kon vertellen die ik een keer had gehoord, een toneelstuk op de televisie of wat dan ook. En die grijze schijf ging bij mij werken. En ik weet niet waar het vandaan kwam, maar het zat er wel. En het was dus hartstikke interessant. Ja, ja, ja. En ik krijg dus nu nog twee lezingen. We hebben dus uh, gedichten behandeld over het leven. En nou bleek dus dat ik een keer een film over hem gezien heb, of Pushkin. Ja, ja. want hij, had het, hij is in het noorden terechtgekomen samen met zijn kinderverzorgster. Ja. En dat verhaal kende ik helemaal. Maar gaat u nu ook wat lezen van, van, die, van, die, van die schrijvers, van die Russische schrijvers? Nee, dat denk ik niet, want <laughs> we, daar heb ik geen geduld voor. Nou, maar, maar... maar een gedicht, dat is toch niet zo lang? Nee, vaak... maar die gedichten waren leuk oh. en mooi. Ja, ja, ja, ja, en dat kon ik ook snappen. En wij vonden het ook zo uh, modern vertaald. En toen oh. hebben we gekeken wanneer of het vertaald was. En het was in 2007 vertaald. Want degene die sprak was een student. die afgestudeerd was als Russisch tolk. Ach. Dus dat was ontzettend leuk. Een hele jonge knul. Ja, maar bijvoorbeeld. Uh, Russische literatuur. als je. ik noem maar wat. Uh, Anna Karenina, dat ja. is, een, dat is een, een, een, misschien wel een dik boek... maar dat is wel een ontzettend spannende liefdesroman. Dat is, als je dat goed vertaald is, dan lees je dat gewoon zo uit, hoor. Ja, maar ik, ik ken ook nog Oorlog en Vrede van Tolstoj natuurlijk, hè? Ja, maar Anna Karenina, dit is dan dat is gewoon echt een lekkere, lekkere da da damesroman. Ja, maar die meneer die ik bij me had... Ja. Die is zo goed onderlegd. Ik denk dat hij die boeken wel heeft. En dan zegt hij tegen mij: Iedereen, dan moet je dit even gaan lezen. <laughs> maar goed, het was voor u dus eigenlijk een, echt een kennismaking met iets nieuws. A een eye opener. En dat op de 71ste. Nou, ik vind dat echt een fantastisch verhaal. En ik, ik, ik, ik weet zeker dat u langzaam, als u dat gaat lezen, dan gaat, dan gaat u dat helemaal uh, fantastisch vinden. Nou, ik heb die jongen nog wat verteld, dat ik een paar jaar geleden naar Groningen ben gegaan, samen met een vriendin, om die Russische. De tentoonstelling van de Russische Sprookjes te gaan zien. Ah, ja, die heb ik in Groningen. Die heb ik ook ja. gezien. Die was toch prachtig? Ja, die was grandioos. Maar uh, ik, ik zit opeens te bedenken... Tjegov, hè, die heeft ook uh, heel veel verhalen geschreven. Als u daar nou mee begint, dat is niet meteen zo'n enorme dikkert. Ja, maar ik, weet je wat ik nou zo leuk vind? Nou? Ik, ik, herken, ik herken jou zo, dat je mij gaat aanpraten om te lezen. <laughs> ja. En dat vind ik grandioos van je. <laughs> nee, maar ik kan me best voorstellen dat als je niet gewend bent... dat je dan denkt, ja, zo'n oorlog is inderdaad ook wel taai... met al die verslagen van die veldslagen en zo. Daarom zei ik, nou, misschien Anna Karenina. Dat gaat over de liefde waar het niet goed mee gaat. Het ja, is altijd heerlijk lezen. Ik... En die verhalen van Tjechof, ja die zijn kort, die zijn prachtig. Daar kan je gewoon mee beginnen dan. Ja, want ik heb ook cursussen over de Tsaren gevolgd. Die zomerschool. En over allerlei andere dingen. En dan kan je zien dat je onbewust toch een hoop opsteekt. Ja, maar uh, u, u, u bent. U hebt iets met Rusland. Ja, oh, daar moet ik namelijk nog naartoe. Naar Moskou en Petersburg. Maar ja. er zijn andere dingen waar ik nog. En, en mijn man heeft gezongen in het Utrecht Byzantijns Koor. Oh, kijk. Maar ik andere... hou van alle volken. Ja, okay. Mag ik het zo maar zeggen? Goed. Ja, maar het is uh, sint petersburg is prachtig. Goed, uh, dank u wel, uh, mevrouw Spekman. En ik wens u nog ontzettend veel plezier met die Russen. Ja, maar dat zal best lukken. Dank je wel. Ja, dank u wel hoor. Dag. Dag. Dag. Ja, ik ga door met meneer Eilering uit Groningen. Goeienacht. Oh, oh, ik kom weer de uitzending. Okay. Ja, ja, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, hebt u. Ik, ik weet niet wat uw verhaal is. Hebt u iets bijzonders meegemaakt vandaag of willen u ja. iets. Van, ja. Ja, ik heb op de radio iets gehoord dat de politicus uit de praktijk in de Kamer gaat zorgen dat er meer vertrouwen naar de onderwijzers gaat. Ja, dat was Paul van Menen. Ja, ja. helemaal fantastisch. Ja, u, het, het sprak u aan, het verhaal. Ik hoop maar, hij zit nu in de, in de taxi op weg naar huis. en hopen maar dat hij luistert. Ja, nee, kan... maar dat moet echt veel meer gebeuren, vind ik persoonlijk, dat de aandacht krijgt. Want gaat steeds meer geld naar onderwijs en zorg. En, uh, en het meeste gaat op naar managers en management. En, uh, ja. en het wordt gestuurd vanuit wantrouwen inderdaad. Dat zegt professor Heertje ook uh, al jaren. Ja. En uh, als dat uh, eindelijk eens een keer echt zou worden aangepakt... Dan, uh, dan kunnen de onderwijzers hun werk weer doen. De huisartsen en de... Ja, ja dat, dat, dat is toch wel heel erg belangrijk. Dus dat was uit uw hart gegrepen? Ja, ik... Bij dat het weer eens een keer... Uh, Gezegd werd. Heel weinig komt het aan de orde. Maar dat ook nou iemand zo iemand in de Kamer komt... In, als woordvoerder onderwijs dan. En uh, in, die, in die commissies kan hij dat ook duidelijker zeggen... dat de overheid zich wat meer terugtrekt. Ja. Nou ja, u, u, u weet hem te vinden. Hij, is, hij, hij zit nu voor d 60 in de Kamer. Komt u trouwens zelf ook uit het onderwijs? Uit het... Nou, ik, ik heb er wel heel veel uh, in gezeten als uh, student en dergelijke... en. Uh, ja, en, die, en uh, ik ken ook mensen die, die directeur zijn van een lagere Dus Paul bijvoorbeeld, die ook steeds maar weer rapporten moeten inleveren. En, en wetteksten in ordens moeten opbergen die ze toch niet kunnen lezen. Want ze moeten voor de klas staan. En het is echt heel erg verschrikkelijk. Nee. Huisartsen hebben ook al eens een keer gestaakt uh, tegen al die betutteling. En uh, ja, de verpleegsters huilen uh, tien jaar geleden al voor de tv dat ze... Uh, door de managers uh, worden op maatregelen die ze zelf veel beter hadden kunnen bedenken voor veel minder geld. Ja, ja het is een uh, water binnen uh, Nederland die de overheid uh, door de overheid wordt aangestuurd. Ja. Het kost maar, meer dan procent. Ja, maar goed, dan nog heel even iets anders. U hebt dus niet, u hebt dat dit, dit geluid weer eens een keer voor het eerst gehoord en er, daar was u blij mee. En ja. verder hebt u verder nog iets bijzonders gedaan vandaag? <laughs> ik heb voorgenomen om me morgen te gaan scheren, want mijn baard kriebelt. U, u hebt zich voorgenomen om u morgen te gaan scheren. Hebt u daar de hele dag over gedaan? Nou, zo langzaam en zeker in de loop van de week wordt mijn baard wat langer... en dan wordt begin ik beginnen te kriebelen, dus ik ga morgen... Ja, oké. Okay. Dus, dus morgen gaat de baard, er, gaat de baard eraf. En, ja, en hebt, ik, u ver, ik... hebt u verder nog iets gedaan dan, u zich, dan zich voornemen om uw baard eraf te gaan scheren? dat dan weten dan wat ik heb gedaan. Nou, om, eh, omdat eigenlijk de vraag was van nou, hebt u iets bijzonders gedaan? Ik dacht ik, nou, misschien... Heb, eh, eh, ja, dag achter is het gewoon ook leuk om even te vragen. Maar goed, wel, u, u hoeft... De dag is maar net begonnen. Ik heb, ik heb al... Nee, ik bedoel, afgelopen dag. Ik bedoel, eigenlijk gisteren. gisteren. Dan. Ja, Oh, gisteren. Zoals Paul wel van vandaag, een bijzondere dag, omdat hij geïnstalleerd was als Kamerlid, dacht ik, hebben mensen misschien ook iets bijzonders meegemaakt vandaag? Of iets voor het nee, eerst gedaan? vandaag was... Uh... Dat is een beetje een mod, aanmodderdag, maar morgen. Een aanmodderdag. Ja. ja, dat moet ook. Ik, ik, ik heb dan projecten en dat noem ik dan. Dat is misschien wel leuk. Om, om, uh, dat ik projecten vind, vind ik vaak hinkstap, sprongprojecten Dus dan moet je eerst een aanloop nemen en dan een hink, een stap en dan een sprong. En dan moet je helemaal voorbereiden, Voor calculeren, dat weggetje schoon. En je moet eigenlijk ook een beetje sympathie hebben van de mensen in de omgeving. Die, die maar wa wat is uw vak? Of... Ik ben uitvinder. Uitvinder? Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook... Nou, dan begrijp ik die hinktapsprong goed. Be begrijp ja. ik dan beter, ja. Ja, ja dan moet je, je helemaal voorbereiden... en dan een hele week alles voorbereiden, opruimen, alles klaarzetten... en dan ineens, pats, heb je weer een nieuw product. En wat, voor, wat is het laatste product dat u uitgevonden heeft? Ik ben nou bezig met een lamp zeg met maar twee wieltjes daar op de grond. En, uh, en daar is een as tussen. En daar zit weer een lamp op met een perfect evenwichtssysteem. Een ledlampje. En als contragewicht een accu'tje. En die kan je zo door de hele kamer heen rollen en die blijft in elke stand staan. Ach. Dat is uh, één, één van de vele projecten. En daar zit geen snoertje aan? Nee, nee, nee. nee. En uh, de evenwicht is perfect. Daar heb ik ook trooi op. Oké, okay. nou, eh. maar dat is dan toch toch iets, iets bijzonders en iets nieuws? Nou, maar ik werk jaar in jaar uit al met dergelijke projecten, mm. dus voor mij is het niet zo bijzonder. Nee, maar voor mij wel hoor. Ja. Ik vind een uitvinder die bezig is met een, een, een, Roll een, een, een snoerloos rollampje, nou, ik ben er gewoon helemaal benieuwd naar. Ik ja, zou bijna ja, ja, vragen, stuur een foto. Ja, dat wil ik best doen. Waar moet ik je heen sturen dan? Nou, naar Casaluna@ncv.nl. Uh, uh, dat is het mailadres. Oh, dat kan wel, toch? Ik kijk even naar de overkant. Dat kan toch? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Nou, als u, als u dat wil doen... Dat is... et... Ja, ncv.nl. En, en, en, en uw naam... Mijn naam is Mieke van der Wij. Moet ik erbij zetten? Nou, het hoeft niet, want er, zoveel mensen gaan geen foto's van lampjes mailen. Dus dan weten we dat het <laughs> van nu is. <laughs> <laughs> Oké. Okay, nou, ik vind het een leuk verhaal. Hartelijk dank. Oké, okay, bedankt. Dag. Ja, dag.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 You Crazy was dit, van Brett Dennen en Femi Kuti. En als ik mij niet vergis, is dat een zoon van Fela Kuti. En je kon het nog wel een beetje horen. Het zat een beetje in die Afrikaanse beat. Ja, ik praat met mensen uh, vannacht over vandaag. Of ze een bijzondere dag hebben me meegemaakt. Uh, Naar aanleiding van uh, het gesprek met uh, Paul Vermeenen die vandaag voor het eerst in de Tweede Kamer zat. En ik heb aan de lijn, meneer Van der Wal, goeienacht. Ja, goeiennacht. Ik heb uh, ook iets uh, bijzonders meegemaakt. Nou, vertel gisteren was het Prinsjesdag. Ja. Yeah. En toen uh, ben ik naar Den Haag gegaan. En dat doe ik al 35 jaar sta ik al langs de route. En ik ben 58 en ik heb iets heel bijzonders meegemaakt. Ik heb een uh, prachtige uitdossing uh, verzonnen voor uh, Prinsjesdag. Een hele mooie trui met het Wilhelmus erop en koninklijke tekst erop. En toen stond ik langs het lange voorhout. En toen kwam de Gouden Koets eraan. Mm -hmm. En toen eh, zag de koningin mij in één keer. En toen besloot ik om met mijn prachtige oranje sjaal... langs de Gouden Koets te gaan rennen, langs de route. Totdat er natuurlijk op een gegeven moment een drankhek kwam. Toen ik niet in verder verrekant. Maar de koningin heeft me de hele tijd aangekeken. Dat was... En dat vond ik zo bijzonder. Yeah. Want ze keek echt zo. En ze zat aan de rechterkant van de koets... toen ze richting het paleis eind reed over het lange voorhout. En ze keek ook echt zo van, ja, wat is dit nu? Ja. Ze maar dacht niet, was... wat is dit voor een rare gek die hier opeens langs die koers rent. Uh... Nou, het bijzondere is bij het paleis einde staat natuurlijk zwart van de politie. En ook bij het binnenhof. En er zijn er kleine straatjes. Dus dan ga ik echt niet bij mijn twee tassen staan die ik altijd bij me heb. Ja. Maar ik zag er ook echt heel mooi uit met een witte hoed en een wit pak aan met een oranje lint om. En dat was verder ook zo'n enige dag. Ik ben natuurlijk niet de enige die er nee. naartoe gegaan is. Nee. Maar het waren ontzettend veel aardige mensen. Ik heb Johan Flemings ontmoet. Ach jee. Hij komt een keer bij me thuis. Nou, ook het oranje museum En hij heeft me beloofd dat ik heb ook een soort mini-oranje museum... Uh, waar ik woon, met allemaal portretten aan de muur. En ik verzamel ook heel veel boeken en lepeltjes. U, u bent echt een, echt een fanatieke oranje klant, als ik dat zo hoor. Ja, want uh, mijn tante had een aparte uh, voorkamer met lepeltjes en vaasjes. Er mocht nooit iemand in de buurt komen. En ze schreef ook altijd naar koning Juliana... En het bijzonder was dat mijn tante uh, aan koningin Beatrix had geschreven toen ze ging trouwen. Van nou, uh, lieve prinses Beatrix, ik heb je nou 28 jaar een kaart gestuurd met je uh, verjaardag. Dan kun je iets voor je tante Roelie doen. En wil jij mij een stuk van je trouwjepon opsturen? Nou, twee weken later kwam er een hofauto zijn met mijn moeder in de Toekomststraat in Enschede. En er stapte een hofdame uit en die kwam met een, een doos met een witte moesje erin. Dat was een stuk van de trouwjepon met een brief van prinses Beatrix. Nou, wel dat... oh, een geweldig verhaal. Nog heel even, want u, u zei in het begin dat u een trui had met het Wilhelmus erop. Ja, ik had een trui. Hoe hebt u dat er op, erin nou, gebreid? Ik ben, of? Nou, ik ben naar een winkel gegaan. Ik heb gevraagd of ze dat we dan op drukken. En oh, in de okay. mouw um, de naam Willem en Alexander... en aan de achterkant Prins van Oranje had ik erop uh, laten zetten. En, uh, nou, en dat viel natuurlijk ook wel heel erg op... En elk jaar verzin ik dus ook iets anders om er echt heel mooi uit te zien. En uh, nou ja, het bijzondere is ook... er zijn zoveel aardige mensen dan ook op straat. En allemaal met, met iets oranje erop. En dat heeft zo'n hartelijke sfeer. Ja. Nou, de, de, daar, daar kijk ik eigenlijk elk jaar naar uit. Omdat u, nou, ja. het, het, het mooiste was dus eigenlijk dat ik dacht... zal ik het nou doen of zal ik het nou niet doen? Zal ik met die koets mee gaan rennen? Er rennen, ja. was een verslaggever die naast mijn lief van de NOS en die zei, opzij. Maar ik heb bij mij opzij geduwd en ik ben heel hard met die koets mee rennen. Maar toen kon ik op een gegeven moment niet meer verder. Oh. Maar was, was... is dat nog uh, uh, gefilmd? Heb, heb, hebt u dat later nog teruggezien in een of andere nou, de reportage? Komt het, zij komt in het journaal, maar dat is niet gebeurd. Want oh. er zijn natuurlijk andere mensen altijd nou, ja. voor. Maar ik ga Absoluut. er ook niet voor om per se op tv te komen. Maar nee. het, het is, uh, mijn boodschap was eigenlijk alleen maar dat ik vond dat... Uh ik uh, echt uh, nog iets wou doen om de koningin toe te juichen, zeg ja, maar. en dat hebt u gedaan. En daar bent u gewoon hartstikke tevreden over. Ja, want ik had die enorme oranje sjaal ook nog in mijn hand. Ja. En toen heb ik steeds, toen ik langs die koets ren heb ik zo, zo, haar, zo uh, die, die, die, die, die sjaal omhoog geworpen en zo. Ja. Nou ja, mensen denken, wat is dat gekke man? Dus, maar ja, dat heeft K dan toch maar... Kan genaamd. u gewoon helemaal niks schelen. En nou, wat een, wat een mooi verhaal. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Hey, ja. En nog veel plezier hè, voor hè, de komende jaren. Want ik denk niet dat dit de laatste keer is dat je, dat je nee, er naartoe geweest bent. Nee, ik samen, verzamelen. Ik blijf me steeds van de ja, koningin. Het zou, zou misschien volgend jaar wel met Willem-Alexander kunnen zijn. Ja. Heb je dat nou, ik hoop dat ik uh, in, in de gelegenheid kom. Daar ga ik nog een moeite voor doen. Dat wilde ik al doen toen de koningin uh, gekroond werd. Maar toen was ik 26 en toen is dus dat me niet gelukt. Ik zou eigenlijk wel uh, heel graag bij de koning willen zijn als hij er ooit komt. Nou, probeer hem er maar. Je weet nooit. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel, ja, daag, dank je wel. Hé, dank je wel hè. Dag. Ja, dag, dank je. Meneer Van der Wal, langs de, langs de gouden koets gerend met een oranje sjaal. Ja, daar, zie daar maar eens bovenuit te komen, Astrid Neig. Goedenacht. <laughs> zie daar maar eens bovenuit. Ja, ik ben eigenlijk een hele grote fan van, van Beatrix. Ja. Ik droom regelmatig van het, maar dat zal ik u nog niet vertellen. Maar ik vind het een, uh, nee. ja, ik vind het een geweldig mens. Ja. Een uh, goede manager van het land. Maar ja, daar belde ik eigenlijk niet voor. Nee. Ik belde omdat ik zo ontzettend blij ben dat ik. Uh, ik was vanmorgen bij een chiropractiker. Ja. En mijn lichaam staat ongeveer drie centimeter scheef. Dat wordt nu heel voorzichtig, zo'n behandeling duurt maar tien minuten... heel voorzichtig de goede richting in gekneed, ge, ge, als het ware. Oh. En, uh, maar dat heeft al heel veel effect. Ik was eergisteren in de studio... Normaal ja, want jij bent ben de zangeres, uh, Astrid Nijg, hè? Dan laten we ja, dat ja, even ja, duidelijk stellen, ja. ja. Voor het geval ja, ja, iemand ja. daar nog aan twijfelde na te horen van je stemgeluid. Maar goed, ik zeg het toch maar even, oh, ja. Hey. <laughs> Nou, en uh, ik kwam gisteren uit de studio en toen. Normaal gesproken ben ik altijd heel, heel twijfelachtig. van ja, maar nou doen nou, nou, we dit, maar dat, maar zo is maar, zo. Maar ik ben nou zo ontzettend tevreden. Nou, ja, heerlijk. En ik ben gewoon ongelooflijk trots want Ik ben nu echt bezig met de teksten en ja. de muziek. Voorheen was het natuurlijk veel van Lennart Nijg. Ja. En dat kan natuurlijk niet meer, maar... Uh, nee, maar goed, ja, die teksten zijn ja, er, er toch nog bezig. En het, het gaat gewoon ongelooflijk lekker. En wat ik er alleen maar mee wil zeggen... is gewoon dat je dat, dat, hele, dat zelfvertrouwen weer helemaal terugkrijgt. Ja, was dat weg dan? Ja, dat was weg, Mieke, ja. Ja, dat was, uh, heel lang is dat weg geweest. Ik ben echt... boe, uh, ik heb wat meegemaakt en daardoor uh, is het erg in de war geraakt. Maar uh, dat is weer helemaal terug. Dus, uh, dus nu ben je weer aan het zingen... Ja, ik ben aan het zingen. Ik, ben, uh, nou, ik ga uh, even kijken. 2013, 14, 15 ga ik toeren. Oh, in en, Nederland en in Vlaanderen. En je, zei dus, je hebt dus het een en ander opgenomen vandaag, waar je tevreden over was, als ik het goed ja. begreep. En wat, wat, ja. wat heb je dan. Uh, misschien kan je het laten horen of zeg je dat is me al te dol? Nou, dat, dat kan niet. Nee, nee maar het, uh, de titel is: een, uh, de, de Blues van een Optimist. De Blues van een Optimist. En hoe klinkt dat dan? Beetje jazzy-achtig. Lekkere swing. En het wordt heel subtiel begeleid... op alleen maar gitaar en slagwerk en een beetje percussie. Bas en deze bariton die je dan zingt. Ja, heb bariton. Oké, de blues van een optimist. Het is een Nederlandse tekst. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En ik heb ook al mooie vertalingen... en zo heb ik al gemaakt... Een stuk van Alex, Alex uh, Harvey. Ja? To make my life beautiful. Oh ja, ja. To make oh, my life. Ja. Heerlijk. Ja, dat is een prachtig. En noem. nog veel meer. Ik heb echt uh, ja, de afgelopen tijd een beetje 16 stukken geschreven. Uh -huh. Nou, dus dan kunnen we binnenkort uh, kunnen we dat uh, tegemoet zijn. Een nieuwe CD. Uh, ja, dat gaat gebeuren in januari zo'n beetje. Oké, okay. nou, tegen die ja. tijd spreken we je spreken je misschien nog wel, wel eens nader. Nou, dat gaan we doen, Geluk. Ja, misschien kunnen we een keer een uh, Kaaselona uitnodigen, maar goed, daar ga ik niet helemaal over, maar het zou nee. misschien een leuk idee zijn. Oké. Okay. Nee, hey, dankjewel hè. Ja, veel ja, nog... ja, ja, hey, Don't lie to me, you think I... was dit van Bonnie Raitt. U luistert nog steeds naar uh, Casaluna. Uh, in het eerste uur had ik... Uh, Paul uh, van Menen uh, te gast in uh, kerstvers, deze 60-kamerlid. Komen toch ook nog wel wat mailtjes binnen voor hem. Beste Paul, ik wens je erg veel succes als kamerlid. Als het onderwijs ergens mee gediend is, dan met jou. Kijk aan, een onderwijsman in Hart en Nieren. Het was lokaal fijn met je te werken. Ik reken je op, op je op landelijk niveau. Hartelijke groet van Oegen Jong. Uh, nou, er wordt veel van hem verwacht. Dat is mooi. En uh, u kunt ook mailen. Uh, kazeluna.ncv.nl. U kunt ook twitteren, twitteren, hashtag kazeluna. En u kunt mij ook bellen met 0800-1121. Hebt uh, u ook een bijzondere dag vandaag, zoals uh, Paul van Menen, Of hebt u misschien iets vandaag voor het eerst gedaan... zoals hij voor het eerst vandaag uh, Kamerlid was? Jonathan de Vries, goeienacht. Goeienacht, goeienacht, hallo. Vertel je het Ik eens. wil dat ik, wil, ik wil ook even die manier van D66... ook een beetje succes wensen. Met, uh, ja. Ja, dat hij vandaag toch de eerste keer in het... Uh... Het kabinet is geweest dat ik, ja, wil ik hem toch een beetje succes wens. Dat ja. hij ja, de scholen een beetje kan, uh, ja. kan doen. Ik hoop dat hij wat kan bereiken, ja. Dus ik hoop dat hij wakker is En dat hij mij hebt, vind ik wel heel ja. leuk om te horen dan. Dus uh, maar uh, ja, ik heb verder ook een, een, een, een, een heel leuke dag gehad. Nou, vertel, wat heb je gedaan? Iets voor het eerst gedaan misschien? Mm, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik heb mijn, uh, mijn vriend, uh, heb ik, of, ja, ik ben homo van aard. En ik heb een, een, een, een, ja, een, een vriend dan de hele tijd op de chat heb ik hem leren kennen. Ja. En die, die kwam spontaan vandaag gewoon bij mij op bezoek. Dat vond ik heel erg bijzonder. Want je, je kende hem alleen van de chat, dus je had hem nog nooit gezien. Ik had hem, ja, ik had hem wel ik heb gezien. We, afgelopen zondag had ik hem eigenlijk hem gezien. We hadden elkaar gezien en dan zei hij tegen mij van ja, uh, we, komen, of, we spreken wel weer een keer af deze week. Dat uh, ja, dat vond ik wel leuk om te horen, maar ja, ik wist niet wanneer hij zou komen. Dus, ja, en plotseling stond hij van, ja, vandaag voor de deur. Hij had haast. Ja, hij had een beetje haast volgens mij, ja, want hij vond me heel erg leuk en ik vond het ook leuk. Dus uh, ja, het leek hem meteen al uh, toen. Maar het was wel heel bijzonder dat hij hier, uh, ja, dat hij van, vanmiddag eigenlijk voor mijn deur stond eigenlijk. Ja, want woonde hij ver weg? Woont hij uh, ver? Die komt die kom uit Nijmegen, dus uh, nee. en dat is inderdaad een beetje ver weg van, van uh, naar geleden toe dan. Uh, waar, wo waar woon jij? Ik woon in Geleen, zet dat In Geleen, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja, maar daar, goed. Ik geweest, afgelopen weekend. Dus, maar, maar hij stond dus, vandaag opeens mij... op de stoep. Hij stond vandaag op de stoep. Maar ik denk, wat doe jij hier? Ja, hij zegt, ik, wil, ik, wil je, ik wil je graag beter leren kennen. En ik wil je graag hier, ja, meer zien, eigenlijk. Gezien, en mij. en uh, zijn jullie elkaar toen meteen uh, in de armen gevallen? Zo uh, min en meer wel, ja. Dat, uh, ja. Nou, ja. dat was wel heel bijzonder. <laughs> nou ja, het is. Uh... Natuurlijk toch niet niks als iemand opeens zomaar op de stoep staat, Nee, nee, nee. Je, het wordt een, je denkt wel van nou, dit zou wel eens serieus kunnen worden. Mm, ik denk van wel, ja. Ik bedoel, we, we hebben allebei zoiets van, ja, we, we, we vinden Verliefd. het leuk. En... Vlinders in de buik. Dat ook, ja. Dat, die vliegen bij mij over neer. Hé, <laughs> dus, hey, en wat is er zo leuk aan hem? Um, ja, wat is er zo leuk aan hem, ja. Hij ziet er leuk uit, hij heeft een, uh, ja, een, een leuk gezicht en het ziet allemaal, dus ja, ik, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Ja? Dus, en ook dat, die, dat, we, dat we samen iets hebben, dus, uh, dat vind ik, ook, vind ik ook heel erg leuk. Ik ben uh, ik ben autistisch van, uh, ik ben een beetje autistisch en dat heeft hij dus ook. En uh, diegene hebben we dus een beetje samen, dat is wel, uh, wel, wel, wel, wel bijzonder ook. Jullie zijn samen autistisch? Ja, we zijn nou, tenminste ik heb, ik heb een lichtere vorm, daarvan heeft iets, uh, iets, iets, ja, iets, iets meer als mij, ja. maar uh, ja. En is dat, dat dan een, een, een voordeel? Omdat je denkt van ja, ik begrijp hem. Dat kan een voordeel voor ons zijn. We kunnen elkaar, ja, qua liefde zijn we dan, ja, dat is dan wat anders. Maar ja, we kunnen elkaar wel, uh, wel goed verstaan, dat wel. Ja, want je hebt altijd, misschien is het verkeerd hoor... maar het idee van uh, autistische mensen... die hebben slecht contact met hun omgeving. Of is dat een beetje erg, uh, ja, algemeen gesteld... Ja, ik heb ja, ja ik heb ja, met mijn familie heb ik wel goed, goed contact, maar mm -hmm. ik kan heel ja heel weinig heel vrienden maken, laat ik het zo zeggen. Ja. En vind ik dat toch wel heel bijzonder dat ik, ja, dat, dat ik hem dan ontmoet heb. Dat vind ik dan heel erg eh, bijzonder. Ja, dus dat is, ja. dat is, dat is een Dus voor iemand die autistisch is, is het gewoon minder makkelijk om om een relatie met iemand te beginnen. Ja, voor mij, voor mijzelf ja. wel, ja. ik, ik kan heel erg moeilijk uh, vrienden maken. En ik kan ook heel erg. Uh, ik, ik, ja, ik vind het moeilijk om, om, om iemand zo me aan te spreken en te zeggen van hallo, uh, ja. wil je misschien mijn uh, vriend bij me zijn of wil je een vrienden zijn of zo? Maar nou, vroeger op school was dat ook. Dus, uh, het, ja. het, het maakt hem alleen maar bijzonder dan dat, uh, dat dit zo'n uh, spontane fliets was. Maar mag ik vragen, is het, is het, uh, is, is het uw eerste vriendje? Nee, ik heb, er al, ik heb er al twee gehad, maar oh. die waren een beetje verkeerd, verkeerd, ja, verkeerd gelopen. Dus uh, en ik ben ja, al een jaar alleen, ja. En ik vond het tijd om weer van, uh, ja, een nieuwe uitdaging te gaan. En ik wist niet dat het zo snel kon gaan. Ja, ja. En, en dus dat is er vandaag gebeurd. En heb je vandaag nog iets anders gedaan? Moest je nog werken of zo? Nee, ik heb vandaag de hele dag vrij gehad. Ik heb vandaag een beetje boodschappen gedaan ook, maar... Morgen moet ik weer werken en het uh, is ook wel bijzonder... want ik werk bij diertjes en dat vind ik heel erg leuk om te waar, doen. Wacht even, waar werk je? Of stond het niet? Bij de, in een dierenasiel werk ik. Een dierenasiel? Ja, ja, en ja. de hondjes uitlaten en die is allemaal. Dus het is wel uh, bijzonder werk om te doen. Dus, uh, ja, want je verzorgt uh, honden, katten? Honden en katten, die moet je uitlaten en de, en de kooitjes moet je in Dus uh, ja, dat is toch wel ook dankbaar werk. Ik doe dat uh, vrijwillig gelukkig en dat uh, vind ik leuk om te doen, dus... Uh, Mooi verhaal, dankjewel. Ja, en dankjewel. Ik, ik hoop dat het wat wordt en dat jullie heel gelukkig worden samen. Is goed, ja. dankjewel in ieder geval. Hè. Ja, dag. Jonathan, dag Jonathan de Vries is vandaag verliefd geworden. Tenminste, maar ah, zo, als dat, dat zo beluistert. Inocentes. Quiero ver el mundo con mirada diferente. Mis ojos vieron ya tantas desgracias, solo quieren descansar un momento en paz. Déjame que sueñe que yo soy otro. Deja que me escape de este mundo sin rostro. Déjame ver como la lluvia cae a chorros. Deja que nos limpie de todo este barro. Préstame tus ojos inocentes para ver más allá del horizonte donde el hombre nace libre y vive libre. Y no se asusta de la muerte. Als de la montaña, existe... Orgullosa, inocenta por vencida, que no pueden callar más, ellos reclaman más, esa voz solo dice ya no aguanto más. Préstame palabras inocentes pa' cantar más allá del horizonte donde el hombre nace libre, vive libre y no se asusta de la muerte. Garcia was dit, met ochos innocentes. Wat volgens mij betekent onschuldige ogen. Ja, en ondertussen, dat vind ik wel heel erg leuk... Uh, hebben wij van... Uh, was het nou? Paul? Ja, wat was zijn voornaam nou ook alweer? Paul, nee, van uh, meneer Eilering. Weet ik niet. Goed, meneer Eilering uit Groningen. Die had ik net aan de lijn. En die uh, was bezig, dat was uitvinder... Uh, een hinkstapsprong uitvinden. nee hoor. Die beschreef dat proces als een hinkstapsprongproces. En toen vroeg ik aan hem, waar ben je mee bezig? Toen zei hij, nou, ik ben bezig met een lampje, een draadloos lampje, een ledlampje, dat helemaal precies in evenwicht is en dat zo door de kamer kan rollen. zei ik, nou, stuur eens een foto, Dat heeft hij gedaan? Nou, ik moet je zeggen, ik vind het een ontzettend schattig, leuk, grappig, Lampje. Ik zou het zo willen hebben. Dus uh, misschien als het uh, tegen de tijd dat het uh, in productie wordt genomen, dan hou ik mij aanbevolen. Goed, uh, daar was hij dus mee bezig. Waar was u mee bezig vandaag? Vertelt u mij dat dus 0800-1121. Was het een bijzondere dag voor u? Zoals voor mijn gast het eerste uur, Paul van Menen. Die zat vandaag voor het eerst in, uh, in de Tweede Kamer. Ik heb al allerlei andere mensen gesproken die ook allemaal bijzondere dingen hadden gedaan. Maar uh, ik heb, er zijn nog twintig minuten, dus ik zou het best leuk vinden als u ook iets van u dit hoort. Twitter mag ook hashtag Casaluna of mailen, dan kan ik dat voorlezen. Is allemaal goed. Vaak met het nummer Gypsy, nummer uit 1982. Ja, wat hebt u gedaan vandaag voor bijzonders? Ik uh, heb nu aan de lijn Mico. Ja, hallo, goeied. nacht. Uh, ik ben uh, vandaag naar Nederland gevlogen vanuit Portugal. Daar woon ik uh, sinds een tijdje. Daar nou, heb ik in het begin heel veel werk in Nederland gehad. Dus ik eigenlijk vooral in Nederland. Nu kom ik voor het eerst terug met het idee dat ik uh, daadwerkelijk ergens anders aan het wonen ben. Uh, en dat is toch een ander gevoel. Ja, wat voor gevoel is dat dan? Ja, een beetje dubbel. <lacht> uh, aan de ene kant uh, uh, ja, le leuk om hier te zijn... en aan de andere kant ook, ook een beetje raar... want ik ben wel in de praktijk weg. Ik woon ergens anders daar. eigenlijk. En daar ben ik nu mijn bakersnaam aan het verzetten. Ja, dus het is gewoon alsof je hier gewoon even op bezoek bent... Op reis ja. en niet thuis ja, komt. Ja, ik ben wel aan het werk uh, dit weekend. Maar, uh, Want maar wat doe je, als ik vraag mag? Uh, dit weekend draai ik plaatjes op een uh, festivalletje in uh, Edam. Oké, okay. en doe je dat ook in, in, in Portugal, plaatje draaien? Nee, nee daar ben <laughs> ik wel uh, bezig om het uh, te organiseren dat het uh, hier in de buurt gebeurt. Dus, wat ja, het wat is is hier? Het, raar, het is een beetje een raar, raar model, maar uh, het komt erop neer dat ik daar werk voor mijn bedrijfje hier. Oh, en waarom doe je dat dan vanuit Portugal? Um, ja, dat heeft alles te maken met hoe, hoe het tegenwoordig in Nederland is geregeld... op het moment dat je een buitenlandse vrouw uh, aan de haak hebt geslagen. Okay. Dan moet je aan heel veel criteria voldoen. Ja, dat is um, lustig, nee. En in mijn geval is het dan toch beter om naar het buitenland te gaan. Oh, je hebt een, een, een Portugese vrouw, mag ik dat hieruit concluderen? Uh, nee, een Braziliaans. Oké. Okay. En nu, dus, nu zijn jullie maar in, in Portugal gewonnen... want het was gewoon te ingewikkeld en, om hier met ja, haar te wonen. In, in Nederland in de praktijk onmogelijk. En dat, dat is omdat ik ondernemer ben. Ja. Uh, en dan moet je, om uh, ja, genoeg inkomen te hebben... moet je vijf jaar stabiel een bepaalde winst hebben. En ja, met de economische crisis is dat niet gelukt. Jeetje. Maar vond je het dan ook vervelend? Of denk je, nou, het is misschien ook wel eerlijk... want dan zit zij in een land waar ze de taal spreekt... En het ja. is voor haar natuurlijk toch al een enorme overgang om naar Europa te gaan. Uh, ja, hoewel ze het wel heel erg leuk vindt in Nederland. Uh -huh. Maar inderdaad, die overweging van zij kan daar meteen op niveau aan de slag... die, die is er wel geweest. Ja. Ja. Dus daarom is het ook een beetje dubbel. Omdat het ook een tikje noodgedwongen was. Maar, maar ja. het, het, is, het is ook wel leuk in Portugal? Ja, ik vind het uh, wel leuk. hoor. En ik ja. spreek ook wel Portugees. Dat kan ik daar ook verbeteren. Ja. En wonen jullie in de, in de stad? Of, of, uh... Ja. In, in, in, in, in Lissabon. Ja. Ah. En goed, en nu was je terug en en, en, en, en dan dacht je van hé, hey, het is gek, het is niet meer de, de, anders kwam ik thuis als ik hier kwam en nu is dat niet meer zo. Ja, en dan uh, uh, ja, emigratie is toch ook een uh, raar proces. Ik, ik kon bijvoorbeeld niet stemmen, omdat ik er te, te laat achterkwam dat ik me uh, van tevoren moest aanmelden. Ja. Uh, en uh, de, dus er zitten er zijn, laat ik zeggen, echt van haken en ogen aan naar het buitenland gaan. Uh, ja. En daaruit blijkt dat het dan toch ook echt wel wat is. Maar uh, denk je dat je daar ook zal blijven of weet je dat helemaal nog niet? Ik heb echt geen idee. Nee. Als het bevalt wel. Ja. Uh, nou ja. Hoewel ik dan eerder denk dat ik naar Brazilië vertrek op een bepaald moment. Ja. Maar goed, het, het, het klimaat is daar toch niet verkeerd? Het is daar volgens mij nu nog heerlijk lekker warm. Terwijl wij, wij hier al de winterjas uit de kast gehaald hebben... En de ja, als je het van warmte houdt, dan is het hij lekker. Oh, ja, ja. Dat is niet dus ja, zo. <laughs> het het nou, eten ja. is er ook uitstekend. Ja, ja. Goed, oké, okay, dankjewel. Ik, uh, ik, ik, ik wens je een fijne tijd hier. Oké. Okay, en dankjewel voor het bellen. Hoi. Dag. Ik ga verder met Bart. Oh, dag, ja, Goedenavond. Dag, dag Bart. Hallo. Wat heb jij vandaag gedaan? Nou, nou, het is een beetje reclame maken. Ik weet niet of het erg is. Maar uh, nou. ik wil eigenlijk om te dat zeggen ik, dat ik heel erg trots ben. We zijn vanavond met onze band, zijn wij, uh, hebben we een première gedaan van onze eerste theatervoorstelling. Nou, dat is toch wel bijzonder. Of tenminste première. het is de eerste try-out, zeg maar. En hoe heet die band? Pater Moeskroen. Ja, ik kom er wel vaak bekend voor. Pater ja, Moeskroen. Is zeg, dat uit, uit de Brabant? Uh, onder andere, maar ja. Zeg ja. een groot kapje, want dan... Uh, dat, dat roept iedereen. Groot kapje, laat maar waaiën, zeg maar. Je, ja, die band bestaat al lang. Mee. Ja. ja. ja. Hey, en jullie beginnen dus aan een theatertoenee, begrijp ik. Ja, ja, ja. we hebben week. Uh, wat zei je? Waarom een theatertoenee? Want het is natuurlijk toch iets anders dan langs de zalen. Ja, maar het, het theater doen we ook al een jaar of vijftien, zeg maar. Ja. In het begin jaren 90 nee, waren we natuurlijk een feest, uh, feestband en, en uh, uiteindelijk is het een feest- en theaterband geworden. Dus maar wat is dan ook, het theateraspect? Nou ja, um, wij doen uh, wij verzinnen een compleet verhaal. En uh, dat gaan we door middel met, uh, met uh, ja, uh, vorige theater was nog maar veertig instrumenten uh, vertellen we ons verhaal, zeg maar. En uh, ja, het is een verhaal met een koppel star. Maar wat, en, uh, wat is dat verhaal dan? Kan je dat in een paar zinnen samenvatten? Ja, deze theatershow, ja, deze theatershow is een verhaal over een uh, circus een uh, circus dat vergaan is, een circus Vergane glorie. Eh. En een, uh, een circuszoon, of een zoon van een circuscircus, die, uh, die, uh, die, die erft het circus, circus en zijn vader die zegt uh, op zijn sterfbed van, uh, ja, je moet me beloven, je krijgt het circus als je erft het circus, je moet me beloven om er het mooiste circus van te maken wat de wereld ooit gezien heeft. Maar ja, daar is uh, geld en talent voor nodig, maar dat heeft die jongen niet. Dus uh, hij komt uh, op een avond midden in een bos, op een kruispunt. Daar uh, komt in één keer de duivel naast te staan. En dan verkoopt je zijn ziel aan de duivel in ruil voor het mooiste circus. Maar er zit natuurlijk kanttekening aan. Hij, uh, hij mag nooit meer voor de of, Tenminste, dat is een beetje... Uh, wat, wat mag hij nooit voor. meer? Hij mag, niet, hij mag niet meer verliefd worden. Niet meer verliefd worden? Oké. Okay. Uh, hij heeft eigenlijk dus zijn ziel ook een beetje aan de duivel verkocht. Of zijn hart... Weer weg. Hij is weggevallen. Bart is weggevallen, geloof ik. Ik hoor Bart niet meer. Bart is weg. Gaan we dan door met Jan? Ja, we gaan, ja het, het is spijtig. Maar goed, het, ik, het, het belangrijkste heb ik meegekregen. Ik ga verder met Jan. Dag Jan. Goedemorgen. Go, goedemorgen. Ja, het is nog nacht hoor, in, in mijn ja. optiek. Maar goed, uh, het, het is pas morgen, morgen als, het, als, het, als het weer licht wordt, vind ik altijd. Nou, oké, okay. goedenacht. Ja, goed. Vertel, wat heb je vandaag voor bijzonders gedaan? Ik heb de tweede aflevering gemaakt van een radioreportage over koken. Oh? Ja. Dat is leuk. Dat is erg goed gelukt naar mijn zin. Ja. En uh, ik heb hem aan een, aan een clubje mensen van tevoren even laten horen. En die waren net zo enthousiast als ik. En dat was dus een hele bijzondere dag. En die radiodocumentaire, is die bedoeld voor de radio, neem ik aan? Voor, voor welke zender? Ja. Wat? De lokale radio in Oorschot. In Oorschot? Ja. Ja, want koken op de radio, dat, dat is natuurlijk ja, toch nog wel iets anders... dan op de televisie waar je alles kunt zien. Die klopt helemaal. En daarom heb ik er ook mijn uiterste best voor gedaan. En daarom ben ik er zo enorm blij mee... dat ik een sfeertje heb weten te creëren... dat je aan de speaker kunt horen hoe gezellig het is... en die mevrouw om wie het vandaag ging zo enorm enthousiast aan het vertellen sloeg over haar passie, koken. Ja, ik kreeg, ik kreeg er acuut honger van. Wel, wie was dat dan, die mevrouw? Dat was een mevrouw hier uit het dorp. Dat was een mevrouw van Kempen, Jet van Kempen. Oh. En die is helemaal wild van, uh, koken. van Spaans koken. En die heeft je geïnspireerd om dit te maken? Je hebt die nee, nee, het nee, echt ik, met haar samengemaakt? Nee, nee, ik had haar gevraagd. Ik heb haar geïnterviewd. Oh, zo. Ik heb een programmetje gemaakt voor, uh, uh, voor de Omroep. Ja? En dat, dat heet Zomerzondag. En dat is een beetje slow radio. Ja? En dan komen wat, komen wat vaste items komen daarin terug. Ach, Koken, boeken, muziek. Dus ik heb gewoon een collega aan de lijn eigenlijk. Nou, een hele kleine hoor. Ja. Een hele kleine mevrouw. Nou ja, maar goed, het geeft niet. Het, is toch, het maakt toch niet uit als je het maar gewoon met plezier doet. En als het maar, maar leuk is, toch? En als je maar, dat is het allerbelangrijkste. Ja, en als je zelf maar denkt van, goh, ik heb iets, iets, iets, iets moois uh, gemaakt. Maar goed, over dat koken. Want wordt er dan gekookt tijdens het documentaire ook? Nou, we, ja, Ze we uh, heeft een, een, een verhaal gehouden over olieën die ze mee teruggenomen heeft. Allerlei uh, uh, olie, uh, olijfolie uit, uit Spanje. En daar heeft ze wat van laten proeven. En we hebben wat uh, tomaten gegeten. En ze heeft verteld hoe dat, dat gemaakt wordt. Ja, het was gewoon één groot culinair festijn. Oké. Okay. Nou, en ben je zelf ook een enorme kok? Niet nee, pizza is uh, tot zeg over de straat hier bekend. Maar voor de, voor de stout het wel op. Nee, hey, maar je vertelde net, je werkt bij de radio... bij een heel lokaal station hè, in Oorschot. En ja. ik, bedoel, hoe moet ik me dat voorstellen? Heel hoeveel mensen werken daar dan? Want het is natuurlijk best ja, heel plaatselijk. Dat is, ook, dat is ook heel erg plaatselijk. Ja. Het is een heel klein radiostation... want al die lokale radio's die zijn natuurlijk allemaal een beetje tanende de laatste jaren. Is dat zo? Ja, de, wij worden zo overvoegd met allerlei radiostations en het publiek is zo verwend ja. met een hele hoop uh, invloeden. Met name na de komst van die commerciële uh, zenders. Uh -huh. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk om je als lokale radio te onderscheiden. Uh -huh. En ik heb een gesprek gehad met mensen van die omroep die hebben gevraagd van zou je een bijdrage willen leveren Jan? daaraan, aan, uh, aan een programma. En toen ben ik met, het, met dat zomaar-zondag idee gekomen. Ja, maar ze, en is er dan nog veel, voor, veel publiek voor, de, voor die lokale radio? Ja, dat is het grote probleem. Dan moet je dan er onderzoeken naar laten doen. Ja, dat weet je, je, uh, je weet het onder... dus eigenlijk niet. Pardon? Je, je weet het dus eigenlijk niet. Nee, op dit moment, nee, wist ik het maar. Nee, ja. want dan zou ik het hele programma... dan nog veel beter op kunnen afstellen. Ja, want wat, wat, ik weet niet, wat is, dit is natuurlijk gewoon een liefhebberij, of niet? Dit doe ik voor de lokale omroep, doe ik het uh, uit liefhebberij. Maar ik maak radiodocumentaires. Ja. En, uh, nou ja, geen ambities om nog uh, bij, de, bij de nationale radio te komen? Nou, mevrouw, bel mij en ik en, kom praten. <laughs> goed, nou, dankjewel Jan. Leuk dat ik een collega als laatste aan de lijn had. Heel veel, heel veel succes en nog mee. Ja, dankjewel. Goed. Dag. Night neath the starry sky. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door two hearts become one who could ask for anything more loving one who loves you and then taking that vow it's nice work if you can get it and if you get it tell me how imagine someone waiting at the cottage door where two hearts become one loving one who loves you and then taking that vow it's nice work if you can get it Nice work, if you can get it. Met een Amerikaanse jazz Jerry Southern. Ja, ik heb nog een laatste mail ontvangen, nou wel een hele bijzondere. Die luidt als volgt. Ik ben een biologische man en ik zit in een proces om vrouw te worden. Ik ben 46 jaar. Ik ben docent, ah toch een link met het onderwijs... en heb de hele dag lessen voorbereid. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het niet. Ik was de hele dag in de wolken, omdat ik eindelijk kan worden wie ik eigenlijk ben... Een vrouw. Ik ben bijna uit de kast... en ben zeer opgetogen over de tijd die nu gaat komen. En vandaag was een dag vol voorpret. Tja, dat is natuurlijk toch iets wat ik me moeilijk voor kan stellen. Maar als je het zo uh, voorleest, dan denk ik ja. En ik moet denken aan Marjolein Februari. Dat is iemand die zit precies in het tegenovergestelde proces. Die is bezig om van een vrouw een man te worden. Goed, ik wens je daar heel veel uh, succes mee... En dan, morgen zit hier Ilko van der Linden, is de gast in uh, Casaluna. Dan is het de dag van de vrede en hij is bedenker van de bevrijdingspop. Hij wordt uh, geïnterviewd of hij gaat praten met Frank du Mosch. Dat is morgen in Casaluna. Zometeen nog een nachtzuster. Ik neem afscheid van u. Dag, nog een goede nacht.